Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. DDC Wouter Jong met het NOS-journaal. De Belgische preformateur Di Rupo moet van Koning Albert doorgaan met zijn poging een nieuw kabinet te vormen. Di Rupo bood vanavond zijn ontslag aan, maar de koning heeft dat geweigerd onderhandelingen zitten in een impasse over de splitsing van het tweetalige kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde. Op het budget voor Brussel en op meer financiële autonomie voor Vlaanderen en Wallonië. Regen en harde windstoten veroorzaken in delen van het land overlast. Vooral in de regio's Rotterdam en Den Haag en in het westen van Brabant... heeft de brandweer het druk vanwege wateroverlast en omgewaaide bomen. In het Gelderse Leut hebben zware windvlagen bij een rij huizen veel dakpannen weggeblazen. Weer online waarschuwt dat er de komende tijd veel regen kan vallen bij een harde wind. Nederlandse sportbonden willen fors meer geld om op sportgebied in de top 10 van de wereld te komen. Het budget zou geleidelijk moeten stijgen van zo'n 65 miljoen nu naar bijna 200 miljoen euro. Dat staat in een rapport waarin 25 bonden hun ambities hebben vastgelegd. Ze hopen in 2020 op de Olympische Spelen 82 medailles te halen. Twee jaar geleden wonnen Nederlandse sporters er 16. Op het Markermeer bij Volendam is een zwemmer uit het water gehaald. Die probeerde te ontkomen aan de politie. De man zou op een boot in de haven vernielingen hebben aangericht. Hij sprong in het water toen agenten hem mee wilden nemen naar het bureau. De politie was bang dat hij zou verdrinken en schakelde een reddingsploeg in. De man is vanwege onderkoeling naar het ziekenhuis gebracht. Bij het zoeken naar paddenstoelen in Noord-Italië zijn de afgelopen tijd 17 mensen omgekomen. Ze zouden tijdens in de bergen te grote risico's nemen. Vanochtend viel het derde slachtoffer in drie dagen tijd in het bergdal Valtellina. Daar stierf gisteren ook een vrouw van 65 die op een steile helling uitgleed. Door het natte en warme weer wordt in Italië een goed paddenstoelenseizoen verwacht. Het weer, ook vannacht veel buien met veel neerslag. Het waait hard, aan de kust mogelijk stormachtig. Ook morgen buien, daarna droger en wat warmer.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 Ja, en toen, na de verpleging in Zwitserland, ben je weer naar Nederland teruggekomen? Wat ben je gaan doen? Toen heb ik nog een periode in Amsterdam in een ziekenhuis gewerkt. En uh, daarna ben ik overgestapt naar de farmaceutische industrie. Ik werd toen uh, artsenbezoekster. En dat vond ik ook weer heel aantrekkelijk. Het was weer heel wat anders. Ja. Uh, je ziet nog eens wat van... Uh, ik had dan district Noord-Holland. Mm -hmm. En... Uh,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 En dan was je vrij zelfstandig natuurlijk, was, dat je ja. auto overal naartoe? Absoluut, je maakte zelf je programma, ja. je bezocht zelf de mensen. En, uh, bij, bepaalde, bij bepaalde soorten medicijnen mocht ik ook demonstreren wat het deed. Mm. Bijvoorbeeld bij wondverzorging in verpleeghuizen. Ja, dat, dat was kon echt je echt dat heel heel zien allemaal. Ja. Dat is wel een leuk beroep. Ja. En je bent op een gegeven moment je man tegengekomen? Ja, dat... Uh,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 En uh, ja, toen mocht ik ook uh, op de piano mocht ik een beetje uh, begeleiden, ja, zo in die bijbelstudie ja. En dat was wel een leuke tijd. Ja, dus je, je werd daar goed in opgevangen ook. Met ik de ben de er vriendinnen. goed, uh, ja. En die vriendinnen waren dan al christen en die gingen met jou dan die nee, studie doen? Nee, die waren of die kwamen niet, erbij? Die kwamen erbij. Oh, wat die leuk. waren ja. ook geïnteresseerd. Ja. En ik weet nog dat ik dan... Later had ik zo'n uh, zo grijs... Uh,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 En heb vergeving gevraagd voor al die dingen die verkeerd waren gelopen in mijn leven. Hm. En dan weet je dat God dat gooit. Zoals Corrie en Boom zegt, in de diepst van de zee. met ja. een bordje erbij verboden te vissen. <laughs> ja, dat zijn van die mooie uh, verhalen ook. Hè? Die uh, Corrie en Boom ook uh, vertelde en opschreef. We draaien ze ook wel eens bij de, bij de interviews. Dan zetten we nog een interview van de radio van Corrie en Boom. Dus misschien kunnen we die nog vinden. Maar ja, dankjewel.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 Love I will not.